Wij verzoeken dit om samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 71 en daarvan het 15e en het 16e vers. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend hartenleed. Maar tot mijn hulp gereed zult gij mij wederleven maken, mij uit en afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Dan zal ik blij van hart met luid en harp uw goedheid zingen, O heilig opperwezen, door Israël geprezen. Wij noemen u het 15e en 16e vers van Psalm 71.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 Wij noemden u dan voor te lezen uit Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen. En in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht Israëls, van den stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een fariseer. Na den ijver een vervolger der gemeente, na de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar het geen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijnen heren, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die directe zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap zijn lijdens zijn een doodgelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. Maar ik jaag daarnaar. Of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus oog gegrepen ben. Broeders ik acht niet dat ik zelf heb gegrepen. Maar één ding doe ik vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot een prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zo velen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. <coughs> Doch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruisjes van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hunne schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking. Waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Onze hulp en ons beginsel. Zijn de naam des Heeren, Heren, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die nooit laat varen het werk. Zijn er heilige handen. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, Barmhartigheid en vrede. Worden uw lied aanvang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 die den hemel der hemelen hebt tot uw troon en deze laag de tot een voetbank uwer heilige voeten, die een ontoegankelijk licht bewoont en niet te benaderen zijt, buiten het bloed van Christus, waardoor hij de toegang geopend heeft tot in het binnenste heiligdom. Die ons andere maal vergunt op deze dag om uw woord en getuigenis te mogen verkeren waarin gij zulks komt te leren. Dat voor u alleen maar geldend is het bedoeld en de gerechtigheid u zons. Op welke grond wij ons dan ook zoeken te onderwinden. Om uw heilige aangezicht te zoeken. En het in den gebeden tot u te wenden. Om van uw zegen af te smeken over dit ons samen zijn, Kracht is onze bondsbreuk in ons verbondshoofd atem. Kunt u geen geestelijke zegeningen meer schenken. Dat al is het dat u dat onder de algemene genade nog veel komt te schenken. Heer, het is maar voor de tijd. Maar geestelijke zegeningen kunnen alleen maar geschonken worden. Als vrucht van die gezegende middelaar Christus Jezus. En door den heilige geest gebrocht. Met onderscheiding van de gemeende werkingen des geestes. Die nooit komen tot het bloed van Christus. En ook de behoefte daaraan niet leren kennen. Doordat gij met uw geest komt te werken, dat het van s'mensen zijn de voor eeuwig afgedane zeg is, om zich ooit meer te kunnen herstellen in de staat waarin we van uitgevallen zijn. O God, dat u daar tot door uw woord en door uw heilige geest nog in ons midden en onder ons zat willen zijn opdat we nog eens geboren werden van onder de wateren, en dat u nog eens weer kwam te brengen uit buizen uit de diepte der zee, om nog zondaren te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, en over te brengen in het koninkrijk des zons van uw eeuwig welbaar, waartoe we van u bidden wat u ons onthoudt, onthoudt ons uw heilige geest niet, de dierbare geest die uitgaande is van u, den vader en den zoon. En als die evige geest onstraffelijk uh, komt te werken door te doen, kennen dat we strafbaar zijn. Maar door het zielzalig geloof krijgen te geloven. Van onze kanten voor eeuwig afgesneden zijn. Maar de onaspeurlijke rijkdom die er is in die dierbare borg. En gezegende middeladres des ons, die zo noodzakelijk gekend moet worden, om de ware troost te leren kennen in dit moeitevol en kommervol en zorgvolle leven, wil u daartoe dan nog genadigelijk onder ons en in ons midden een wonen en werken. Van de eerste tot de laatste hebben we een kostelijke ziel voor de eeuwigheid. Van de jongste tot de oudste reizen we naar de eeuwigheid. Vroeger of later moeten we tijdelijker verwisselen met het eeuwig. En hier dan valt de laatste beslissing. Maar wel gelukzalig als hier aan deze zijde van het graf een beslissing mocht vallen. Met een Rebecca, ik zal trekken. Om de vaders en de moeders huis te verlaten en de volk en de vaderland. Om die geestelijke die te leren kennen. Om die geestelijke insecten te leren kennen niet alleen. Maar door het geloven met hen verenigd te worden. Die door middel van het woord en door de kracht van uw geest gekomen is. Ach, hier jij mocht zulks nog werken. Waarvan ze uitroept, ik zal trekken, in zoverre dat er dat gevonden mocht worden. Eer het is u bekend, gij mocht ze nog gedenken, die in de nood en in de ellende tot u zich ter genezing wenden, die het woord ook mocht tegenlopen gestadig op uw goedheid ook. Ach doe ze toch kennen dat er geen hopen kan zijn, dan alleen door het geloven. Want anders is het een bedriegelijke hoop, een valse hoop. Een hoop der spinnenkoppen die niet geldende zal zijn. Maar een levende hoop gewerkt als vrucht van het geloven. Dat gij wat u beloofd hebt in uw woord gewisselijk zou doen. aan ze uit zouden zien naar de overkomst. En de inkomst van de zoon van uw welvaar. Dat er zielsverlangen zou zijn uit de kennis van wat er gepredikt wordt. En dat ze u zouden zoeken. De vinder van de Canaanese vrouw die had van u gehoord. En doordat ze gehoord had, had ze geloofd wat ze gehoord had. En zodanig te geloven dat u machtig was, niet alleen maar ook gewillig. Om haar kind dat van de duivel bezeten was te verlossen. Heere, gij mocht zulks nog door uw lieve geest werken. Opdat ze leren kennen. Dat ik hem ken alle dingen schaden en direct achter. Om de uitnemendheid die er is in Christus Jezus. En dat u daartoe in dit avond Uw woord. Nog zalt willen heilige zegen en dienstbaar stellen. En in zoverre dat gij die kennis gevraagd mocht hebben. Dat we met mee te weten een verklaarde middel waarin ons hart hebben leren kennen. Niet alleen een geopenbaarde, maar ook een verklaarde. Als vrucht van de openbaring, waardoor het geloven werkzaam zal zijn of worden. En met het voorwerp des geloofs. Ach, hier gij mocht daartoe uw getuigenis nog eens heiligen en zegenen. En dienstbaar stellen. Tot raad en tot besturing, tot lering, tot onderwijzing. Al dat ze in de uitgaande of in de toevlucht nemende de daad des geloofs. Uh, tot uw komende zondaren zouden zijn. Al op de rechtsgronden nog eens te leren kennen de vrijspraak. Van schuld en straf en een recht zouden verkrijgen tot het even gelegen. En dat u daartoe dan nog genadiglijk onder ons zult willen zijn. We zijn in spreken en in horen toch zo aangewezen op u. En hier dat er zoveel omkunde is. Omtrent de waar echte geleerdersheiligheid in mocht. Door uw eeuwige geest nog on, on, onwederstandelijk werkt. Omdat er ook gelovige werkzaamheden gevonden zouden worden. En ga als die grote doorbreker door zal breken en zij zullen doorbreken. Om op grond van recht te leren kennen de vergevingen der zonden en de aannemingen bij God. Want het zaligmakend geloof krijgt al aan de vergeving der zonden, want ze bewijt ook de zonden. Ach, hier, dat leer u ganse woord van de heerschappij der zonde verlost. Van de macht en de slavenheid des duivels. En van de macht der zonde verlost te worden. Door het verzonnen bloed van uw lieve Zoon. Jezus Christus. En dat u daartoe ook uw woord nog heiliger. Zegen en dienstbaar stellen. En heren u die genade verheerlijk. Met medeweten voor eigen hart en leven. Ach dat we als schatgravers in uw eeuwig blijvend getuigenis uit zouden moeten graven. Dat schone goud, het goud des geloos wat te vinden, is steeds meer en bij gedurigheid wie Christus is. Waarvan de apostel zich gode zij dan voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dus niet uit te spreken wat er in Christus te vinden is. Ach hier, wat hebben we dan nog weinig van. Want wanneer we door het geloofsvertrouwen. En uit de geloofsvereniging met u verenigd zijn. Zou u de geheimenissen van je liefde uitkomen openbaar En die geheimenissen dat zijn verborgenheden. Die alleen door het geloof gekend zouden worden. Wil u daartoe dan nog onder ons wonen en werken? En versterken hetgeen gij gevrocht hebt. Al dat uw werken onder ons nog verheerde. Uw koninkrijk uitgebreid en satansrijk rijk verstoord worden. Wil voorts nog gedenken wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Wat in de ziekenhuis of sanatoria zich bevindt. En ook nog hem die ernstig krank is. Ach, geheeren, dat u door je lieve geest nog in een zijn hart zou willen werken. Ach, dat u nog redenen zult willen nemen uit uzelf. En hij legt nog niet buiten je bereik. Hoewel het weinig gebeurt dat men in het gezicht van de eeuwigheid nog zalig wordt. Maar toch gebeurt de moordenaar aan het kruis. Die verkreeg nog genade. Hoewel we het er maar voor eentje lezen. Ach, hier Hij mocht daartoe hem en de zieken. En die wettelijk verhinderd zijn. Oude van vandaag weten we wezen of wedenaars. Eenzamen en verlaten wat zwanger mocht zijn. Afgebaard mocht hebben geen kentse bijna. U mocht ze tezamen samen nog genadigd gedenken. Naar het vrije van uw eeuwig welbehagen. Gedenkt nog uw getrouwe knechten die gij nog hebt. In ons diep verzonken land, maar ook in de wereld. Waterwereld ook op de zendingsvang. Geef dat de bescheiden cijfer geluid mocht geven. En dan we nog toegebracht werden. Tot de gemeente die zuidig werd. Tot inkorting van Satans rijk en uitbreiding van uw eeuwig en gezegend koninkrijk gedenkt ons diep verzonkeland verzinkend volk en verscheurde kerk overheid en onderdanen samen van u afgeweekt ach gierig en mocht daartoe dan nog genadelijk werken schuld, boeten en beraf. en weer kieren tot u den Heeren, onze God nu wil ik uw getuigenis wat we zouden overdenken. De leer over komst, of de leer van uw woord. Nou willen we ons sluiten voor ons hart en ons hart voor uw woord. Al dat de vrucht van de bediening mocht wezen. De uitbreiding van uw koninkrijk. En de afbreuk van het rijk des duivels. Verhoor ons daartoe dan nog, o God. Van alle genade. In het aangezicht van de zoon van uw eeuwig welvaren, om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. <tied> <tied> <tied> en mijn houders straks is onze gedeelte voorgelezen. Uit de Filipijns. En dan lezen we dat een apostel Paulus in het kort iets zegt. We zouden haast zeggen van zijn bekeren. Hoe had die man geleefd? Die had onberispelijk geleefd naar de fijnste secte der Pariseer. Wij zouden in onze tijd zeggen, daar is niemand die op die man een natte vinger zou kunnen leggen. Zo had hij geleefd naar de wet en meende daardoor dat hij door de werken der wet zalig zou zal worden. En niet alleen meende hij dat, maar hij geloofde het. En hij verwachtte ook de zaligheid. Op zijn werk heiligheid en eigen gerechtigheid. Maar wanneer God hem te sterk gaat worden en hem geveld heeft door de krachtdadige werking des Heiligen Geestes, dan slaat God met ene slag al zijn werkheiligheid, zijn eigen gerechtigheid en zijn gantisch, ganswettisch werk met ene slag weg. En denk erom, meneer de Heurens, dat die man een nauw leven in zijn eigen oog gaat hebben. Een nauw leven in zijn eigen oog gaat. En onberispelijk levende naar de, uh, naar de secte der fariseeën. Onberispelijk. Maar wat vinden we? Wanneer God zijn blinde ziel zo geopend heeft. Dan hebben we straks horen lezen. Dat hij al die dingen achter hij schade te zijn. En drek te zijn. Schade voor zijn ziel. En Drek, hij wil zeggen, een stank en een walf voor God. Dat is nu het grootste geheim, mijn hoeders. Die man die zocht uit de werken, der wet zalig te worden. En wanneer dat God hem komt te vellen, dan moet hij een goddeloze worden. Een goddeloze voor God worden. En wanneer dat hij een goddeloze voor God gaat worden. En dan gaat God zichzelf openbaren in de vergeving van zijn zond. Wanneer dat Is zegt, ik acht alle dingen schade en trek Om de uitnemendheid die er is in Christus Jezus. En dan zegt hij niet hebbende, mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die de rechtvaardigheid die uit het geloof is van God. Dus hij had een tweerlei rechtvaardigheid leren kennen. Een tweerlei gerechtigheid leren kennen. Een eigen gerechtigheid en bij Goddelijke richting gerechtigheid waarin dat hij bestaan kon voor God. En dan is er geen derde gerecht, weg. Geen derde weg. Geen derde gerechtigheid. De eerste gerechtigheid, dat had hij schade en drecht nog achter. Want daar was hij een vijand van genade. En genade wordt alleen verheerlijk van goddelozen. Ik bedoel niet die in de goddeloosheid leeft hoor. En, maar die er zelf wel leren kennen als een goddeloos. En hoe leert men zichzelf kennen als een goddeloos? Goed opletten. We zullen eens dus even drie zaken doen. In de eerste plaats als die leert kennen dat hij door zijn gemaakte schuld een breuk ligt tussen God en zijn ziel en dat hij die nooit meer herstellen kan en ook van God niet af te bidden is God eist zijn gerechtigheid er is een gemaakte schuld en wanneer die schuld niet vereffend wordt dan blijft er een breuk tussen God en onze ziel in de tweede plaats. Door de schuld gemaakt en de breuk door God, bij de breuk met God gevallen zijn. Is die los van God en is het leven verloren. En is die dood gevallen in de zonde der dus, is dat. Dus zijn leven niet meer trekkende uit God. Vandaar het wordt het genoemd een geestelijke dood. Ach mijn heurders, hebben we dat wel eens leren kennen de breuk door onze schuld tussen God en ons en daarom uh, gelos van God gerukt zijn, we innerlijk bedorven en besmet zijn zodat we door de smet der zonde walgelijk zijn voor God en laten we dat nou maar eens proberen goed te maken ja. laten we dat maar eens proberen goed te maken en in de grond mijn zijn we daar vijanden van Ach, in de grond zijn we vijanden waardoor Want door de smetterzonde, dat wil zeggen, zijn we eigenlijk onrein geworden. Waar het gevolg van is, dat we door onze breuk en door de smetterzonde, walgelijk, maar ook, ook verdoemelijk zijn, dat wil zeggen, dan we strafbaar zijn. Waardoor het lichaam afgebroken wordt. En waardoor we onderworpen zijn tijdelijke en eeuwige straf. Ach, probeer dat nou eens goed te maken. Om eerst verheffen te worden met het schuld bij God. Ten tweede, om te leren kennen ontslagen te worden van de smet der En ten derde, om onsterfelijkheid en onverderfelijkheid aan te doen. Uh, lichaam en ziel, niet meer verdorven worden. Probeer dat nu eens van onze kant goed te maken. Dat is nu voor eeuwig afgedaan. Daarom zegt een apostel Paulus. Niet hebbende. Mijn gerechtigheid die uit de wet is. Maar de gerechtigheid die uit het geloof is van God. omdat ik hem ken. En de kracht zijn erop dan. Dus hij had behoefte aan kennis van Christus. Die die brug komt te herstellen. Dat ik hem ken dit het leven aan het licht gebracht heeft... ...en dat ik hem ken die me verlost van de straf... ...hem ken... ...in de kracht van zijn opstand ...waarvan dat ook zegt ik naar ...waartoe, jagerna of ik het grijp mocht... ...waartoe ik ook van God gegrepen word... ...dat ik hem ken en de kracht zijn opstand ...en totdat ik eens zal komen tot de wederopstanding met dood. Dus deze man die geloofde in herstelling, in vernieuwing en in het eeuwige leven. En daartoe vragen we in dit avontuur naar aanleiding van onze Heidelbergse katechismus, uw aandacht. Naar aanleiding van zondag 17, waar we al dus lezen, wat nut ons de opstanding van Christus antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding. Den dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid. Die hij door zijn dood verworven had. Kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt. Tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus. En zeker plant onze zalige opstanding. En mijn mijne dus, hier beleidt de onderwijzer door het geloof drie gewichtige zaken. Hij beleidt rechtvaardig maken, heilig maken en heerlijk maken. Hij beleidt rechtvaardig maken ten eerste... Hij, be hij bewijst en beleid heiligmaking ten tweede en hij bewijst de heerlijkmaking ten derde. Uit de opstanding van Christus en zeker van onze samenleving. We hebben hier een rijke stoffen zullen trachten met de hulp van de sieren tot enig onderwijs te spreken. De voordat we dat doen zingen van Psalm 118. Het elfde en het twaalfde vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God een hoofde zoekgelegd. En het twaalfde, dit is de dag, de roem der dagen, die Israël God geheiligd heeft, benoemde. Het elfde en twaalfde vers van Psalm 118. Een schoon, maar ook een gewichtig onderwerp staat ons te behandelen. De vraag die hier gedaan wordt is wat nut ons de opstanding van Christus. Uh, dus uh, er wordt hier niet gezegd wat nut u de opstanding van Christus. Maar wat nut ons de opstanding van Christus? Dus hier wordt gevraagd in het algemeen, het ons dat is elke, die leeft onder de openbaring en de bediening des genadeverbonds. En er wordt hier gevraagd wat nut ons de opstanding van Christus. Hebben we het voorgaande jaar gehandeld over? Het lijden en sterven van Christus. Hier vinden we van zijn opstand. En wat gaat ons de onderwijzer dan uh, vertellen? Ten eerste heeft hij door uh, zijn opstanding de dood overwonnen. Wanneer we hier, en ik zal proberen uh, zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te zijn... Er staat hier dat hij de dood overwonnen heeft, door zijn opstand. Dus het is bewezen geweest, dat hij in de macht des doods geweest was. Die dood had immers een oorzaak. We vinden dat wanneer Adam uit het paradijs gezet was, dat God tot hem zegt, omdat je ge dit gedaan hebt, zo zult gij den dood sterven. We zeiden die breuk was gevallen, de schuld van Adam tussen God en hem, en in hem met al zijn nakomelingen. Door de zonde bedorven en besmet, en nu door de zonde besmet zijn de dood onderworpen. Het vonnis des doods. En dan nog wel een drievoudige dood. Het is. Van dat uitgestroken vonnis kan ik of u nooit iets in veranderen. Alleen wanneer we door het zaligmakend geloof dit onderwerp bevindelijk en geheiligd aan onze harten leren kennen. Dat Christus voor ons de dood overwonnen heeft. Maar waarom heeft Christus moeten sterven? Die toch in wezen zondeloos geboren, zondeloos geleefd heeft en ook zondeloos is gestorven. Mijn houders, omdat God de Vader, die heeft hem de schuld en de zonde toegerekend. Zodat hij zegt hoe eigenlijk heeft leren kennen, of dat hij de schuldige en de zondaar geworden was. We lezen nog in 2 Korinther 5 vers 21. Die die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Dat wil zeggen dat ze hem toegerekend zijn geworden. En dat door de toerekening van de zon, Christus nu kwam onder het vonnis en de straf de zonde. Dat is een vervloekte doodster, Want vervloekt is een igelijk Die niet blijft in hetgeen geschreven is. In het boek ter wet om dat te doen. Krachtens de wet. En als overtreders van de wet zijn wij zelfs de vloek dood onderworpen. Merk eens mijn heudes. Ik leg hier in zonderheid de nadruk even op. Dat wij het nooit voor God meer goed kunnen maken. Want we zijn te schepselen. En nu wordt dat vonnis vroeger of later voltrokken. Dat is dat men den dood moet sterven. Maar nu vinden we hier dat Christus, die als borg en middelaar zich onder de wet gegeven heeft, Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de vloek der wet lagen verlossen zou. Willen we nu in mijn de nuttigheid van de opstanding van Christus leren kennen. Zullen we de noodzakelijkheid moeten gaan leren kennen. Dat we ten doden opgeschreven zijn. En dat we als veroordeeld en vervloekt lichten. Onder de majesteit van God. Want wat vinden we hier? Christus die heeft en is de dood gestorven. En we hebben voorheen gehandeld welke dood hij gestorven is. Geleden en gestorven en zelfs nederig gedaald ter helft. En als we dan even dat lijden nagaan van Christus. Wat kopen baat zich hoe God afrekent met de zonde? En hoe God oordeelt over de zonde? Heel anders als wij, dikke hoor. Ja. Heel anders als wij. God oordeelt over de zonde. Dat we ze uh, geboet moeten worden. Dat de wet in ere blijft. Dat de wet elke overtreden. Moet vervloeken met het vloekvondens de wet. En in de grond met de verdoemenis. En, en nu heeft God behaagd om zijn zoon te verkiezen. Zelfs al in de stilte der eeuwigheid. Daar heeft Christus op zich genomen. Om als borg één voor allen. Dat is voor zijn ganse kerk de schuld te aanvaarden en de straf te aanvaarden, opdat de wet geëerd zouden worden. We zouden een heel eenvoudig voorbeeld kunnen nemen. Als iemand hier gearresteerd wordt, en zij dat hij een moord begaan heeft, of een, een inbraak gepleegd heeft, dan wordt hij gearresteerd om met de rechter in aanraking te komen. En wanneer dat hij dan met de rechter in aanraking komt, dan komt de rechter het vonnis uit te spreken. En wanneer dat een doodvonnis is, zolang dat doodvonnis niet voltrokken is, is de wet niet bevredigd. Want de wet eiste van die man, een overeenkomstig artikel dat en dat, dat die man ten dood moet sterven. Helaas dat de doodstraf eraf is. En ik vrees in de geestelijke zin dat het ook bijna af is. Want mijn heerders, ik zeg, de wet is niet bevredigd. Of die man moet zijn zonder gaan. Laat ik een ander voorbeeld nemen dat die man veroordeeld wordt. Voor vijf jaar gevangenisstraf. Dan gaat hij vijf jaar een cel in. En is hij veroordeeld voor vijf jaar. Wanneer dan die vijf jaar voorbij zijn. Dan geeft de rechter de sapier. Geeft hij gelegenheid om die man vrij te laten. Dan is er geen mens meer die die man kan arresteren. Hij heeft zijn straf uitgezet. En de wet is bevredigd en de rechter is bevredigd. Maar de rechter heeft de wet gehandhaafd. Helaas in onze tijd is het wel kleurig gesteld met het handhaven van de wet. Maar we hebben het hier mijn horens, even een beeld. Zo handhaafd God het recht de wet. Dat is niet af te bidden. We hebben dat wel eens meer aangehouden. Als er iemand voor de rechtbank staat. En hij zal bewenen en betreuren dat hij het er zo slecht afgebracht heeft. En dat hij zich schuldig gemaakt heeft. Dan behoeft die rechter en dan mag die rechter. Niet omdat die man gevoelig is, een vrijstreek. Maar dan moet die rechter de rechterwet handhaven. En ook elke een die zalig mag worden krijgt met de rechter en met de wet te doen. Uit de wet is de kennis de zon. En omdat er zo gemakkelijk overheen gestapt wordt. En een reeks bevindingen soms kunnen zijn en menen te zijn. En we hebben nog nooit met de rechter in aanraking geweest. Want mijn ruders, wanneer we hier vinden dat Christus plaatsbekledend als borg... Dus, vertegenwoordiger van zijn ganse kerk. Gelijk Adam stond als verbondshoofd. En vertegenwoordigde al zijn nakomelingen. En over Adam het vonnis uitgesproken is. En over al zijn nakomelingen. Merk is hier bevinden we dat het vonnis door God als rechter voltrokken is over Christus. Die zich dan ook vrijwillig in de dood begeven heeft. Dus als het ware gevangen genomen is geworden door de dood en in het graf gelegd. Wat vinden we nu? Dat de rechter dat met de eerbied gesproken laten we het proberen duidelijk te zeggen. God is rechter. Dat nu die rechter bevredigd was. Waarom? De wet had geen schade geleden? De wet was wet gebleven en de overtreder van de wet was veroordeeld en lag een graf. Niet dat Christus de wet overtreden had in wezen, maar als borg en middeler is hem toegerekend de schuld en de straf. En als borg en middeler heeft hij de schuld aanvaard en de straf aanvaard en als borig en middelaar is het vonnis over hem voltrokken het werd al uitgesproken door Pilatus en de voltrekking had plaats op Gogolta en nu gaat hij in de gevangenis, drie dagen als een bewijs dat hij waarlijk dood was als een bewijs dat hij waarlijk gestorven was als een bewijs dat het vonnis voltrokken was maar wat gebeurt er nu? Eh, wel, Christus is opgestaan uit de dood. De dood heeft hem niet meer kunnen houden, waarom niet? In de eerste plaats. We zouden zeggen, stuurt een rechter. Eh, de gevangenbewaarder. Eh, stuurt hij die naar een cel toe en zegt hij, deze man heeft zijn straf uitgezeten. Die laat je vrij. Je doet de deur open en je laat hem vrij. Met eer ik spreek open. ik zou haast zeggen, kategorisatische wijze. God van de hemel, zon een hemel herald. En die went op een steen van graf af. En is ten eerste door zich God opgewekt. En ten tweede door eigen kracht. Maar ten eerste opgewekt. Waarom God was bevredigd. De wet was wetgebleven. En de zonden waren gestraft. Dus God was bevredigd. En die liet Christus uit het graf van de dood liet hij uitgaan. Als bewijs. En daar stuurde hij een herout van de hemel voor een engel. Die kwam die onder de steen van het graf af. ...opdat Christus, uh, die van de dood opgestaan was uit het graf, vrijgeleid zou hebben. Dus God die had van Christus niets meer te eisen. Wat heeft Christus gedaan? Die heeft, wanneer we hier vinden... ...ten eerste heeft hij door zijn omstandigheden de dood overwonnen. Dus de dood is eigenlijk gedood geworden... Op zijn eigen erf. Die Christus als in de ban en in de gevangenis hield. Heeft hij verslonden. Zodat de heerschappij van de dood. Hem nooit meer kon grijpen. Christus. Die was vrij verklaard door de vader. Vrij gemaakt door de vader. En vrij gelaten. Vrij verklaard. Omdat hij aan Gods recht voldaan had vrijgemaakt God had niets meer van hij is het graf genomen en vrijgelaten Christus komt weer terug naar Nederland. Zodat hij als plaats bekledend vertegenwoordigende daar zijn Ganzen komt en zijn Ganzen kerk. Want hij was en heeft dat gedaan gelijk Adam hoofd was van het werkverbond heeft Christus zich dat getroost als hoofd van het genadeverbond, dus hij vertegenwoordigde daar zijn ganse kerk die hem van den Vader gegeven, die hem van de eeuwigheid verkoren waren tot zalig, zodat Christus daar vertegenwoordigde, zeggen we, maar, zijn ganse kerk, en voor het gelijk als ene planten met hem worden in de gelijkmaking zijns het ook zijn in zijn opstanding. Want wanneer hij dan opgestaan heeft, staat hij, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon de deelachtig maken. Wordt hier gesproken. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij verworven heeft, onthoudt het mijn hoorden en probeert het in de zin uw gedachten te bewaren. Nooit wordt er een gerechtigheid van Christus geschonken. Al we moeten eerst leren hoe ze verworven is. De verworvene gerechtigheid. En die ons toegerekend wordt. Want, ach ik vrees mijn ouders. Dat we een tijd beleven dan er in ons vaderland velen zijn. Die een gerechtigheid aangrijpen. Die Jezus aangrijpen. En die nooit hebben leren kennen wat hij en dat hij ze verworven heeft. Vandaar het dat zich ook openbaart. De hoogmoed van de mens die maar een gerechtigheid aangrijpt. Hij meent nog wel een rechten, neen, wat wil het hier zeggen? Gerechtigheid, dat is God had van Christus niets meer te eisen. Dus hij werd eigenlijk gesteld. In een recht staat. Gerechtigheid had zijn werk gedaan. in zijn rekende gerechtigheid. en nu in zijn verworvene gerechtigheid. Dat is. dat wij, wanneer hij staat. of dat wij ons de gerechtigheid. die hij door. in zijn dood ons verworven had. konden deelachtig maken. Dat kon hij niet. in zijn dood. Daarvoor moest hij opgestaan en opgewekt worden. Want als Christus in het graf gebleven had. Al had hij geleden, Al was hij gestorven. En hij was niet opgewekt en opgestaan uit het graf. Had hij nooit geneenzalig kunnen worden. Dus de verworven zaligheid. Met zijn lijden en sterren. Die moet ons geschonken en toegerekend worden. Er staat hier. Uh, die hij ons komt deelachtig maken. Dus, de gerechtigheid, waarin bestaat? Wel ten eerste, mijn heugens, dat hij verworven heeft dat de schuld weer tussen God en onze ziel uit is. En dat we vrede met God verkrijgen. Vandaar het, dat we hier zijn, dat we hier eigenlijk vinden, we gaan nu niet over de rechtvaardigmaking spreken maar dat hier Christus die gerechtvaardigd was van en van niets meer van hem te eisen dat nu ook wanneer die gerechtigheid ons de lachte geworden is God niets meer van ons te eisen en het ervan gelden is de schuld u's volks heb ge uit uw boek gedaan ook ziet gij geen van hun zonde aan. Willen we die gerechtigheid welachtig worden, dan zeggen we moeten we weten dat ze verworven is. En u niet alleen in een wetenschap met verstand, maar een geloofswetenschap. En dat er een gerechtigheid verworven is, waarin ik weer bestaan vind voor Gods majesteit. Dan moet het noodzakelijk zijn dat geleerd kennen het recht van God. En dan moet het noodzakelijk zijn dat geleerd kennen de straf. Wil ik het nog anders zeggen? Christus heeft de schuld en de straf aanvaard, zondeloos. Om een gerechtigheid te verwerven en ze zijn kerk de te maken. En de kerk die krijgt behoefte aan die gerechtigheid. Wanneer ze de schuld tegenover God leren kennen. Betreuren en bewenen. En behoefte krijgen aan een geopenbaarde gerechtigheid. Want die gerechtigheid wordt geopenbaard. En dat zouden we kunnen noemen dat dat is. Dat Christus ons geopenbaard is die genoemd wordt in Jeremia. En dit is de naam waarmede wij hem noemen zullen. De Heere, onze gerechtigheid. Zodat hij ons die gerechtigheid deelachtig kon maken tot onze rechtvaardigmaking. maken. Ook zodanig geweest, wanneer ze door het geloof ons deelachtig mag worden. Dan leren we kennen dat God niets meer van ons te eisen. Dan wordt gelijk iemand die door een rechter vrijgesproken, vrijverklaard en vrijgelaten wordt, die wordt door God als rechter op grond van die verworven gerechtigheid vrijgesproken. Vrijverklaard en vrijgelaten. Waarom of de apostel Paulus zegt, sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft, en dan heeft men in wezen niets meer te maken met de wet in zijn eis. Goed luisteren hoor. Dat wil niet zeggen dat we van de wet af zijn. Maar in zijn eis en zijn vloek. Dan kan die wet ons niet meer vervloeken. En die kan van ons niet meer eisen, doe dat en gezond leven, zo niet een boekje vervloeken. Die wet is bevredigd. En God is bevredigd. En dat is juist noodzakelijk mijn houders. Wanneer we hier vinden. Omdat hij ons de gerechtigheid. die hij door zijn dood ons verworven had. Kon de deelachtig maken. Hoe maakt hij die deelachtig? Ach een heel eenvoudige zaak. Hoe maakt hij ons deelachtig? Wel ze wordt ons toegerekend. En u goed opletten een toegerekende gerechtigheid of een genomen gerechtigheid een toegerekende gerechtigheid die verworven is of een gerechtigheid die men aanneemt buiten de kennis van de verwerving uh, dat is een punt dat is van ontzakkelijk groot gevaar en ik heb hem wel eens verheugd dat ik in Theodorus van der groep Hetzelfde teruggevonden heeft. Het gevaar. Dat men een gerechtigheid aanneemt. Die niet geschonken is. We zeiden we gaan nu niet. Over de rechtvaardigmaking Spreken. Zoals dat we vinden in, in. Zondag 23. Maar. Ik wil er even hier de nadruk op leggen. Een geschonken gerechtigheid. Die wordt de onze. En een genomen is een gestolen. En met een geschonken gerechtigheid kan je naar de hemel. En met een gestolen gerechtigheid blijft voor de poort. Een gestolen gerechtigheid, jazeker. Dat men Jezus aanneemt buiten het recht om. Dat men een Christus aanneemt buiten het recht om. Buiten dat men overgenomen heeft de schuld en de straf. Tare mijn reuders, kan daar wanneer dat gekend wordt, een honger geboren worden naar die gerechtigheid. Welke? Dat ik voor God weer sta, al had ik nooit zonder gekend nog gedaan. Dat de heerschappij der zonde en de macht der zonde in mij vervreuken. Dat de dood zijn prikkel ontnomen wordt. En dat is Duivel me kwijt is. Geen slaaf meer van de duivel. Geen heersende macht der zonde meer over me. En geen eisende en vervloekende wet meer. En wanneer we daar iets van hier kennen, weet ik wel. Ach, mijn heurdes, de zulke zijn dikwijls veel strijd onderworpen. En ik wil toch wel zeggen, mijn heurdes, als men zoiets nou niet verklaren kan. Dan moet je jezelf het toch handhaven en overeind houden met enige indrukjes, met enige uitreddingen, met enige bemoeienissen of dergelijke. Dan moet je eigenlijk jezelf zo'n beetje handhaven. En dan is het gevaar er nog bij dat die zich handhaaft wanneer de scherpte van deze leer gepredikt wordt dat de vijandschap openbaart. De vijandschap openbaart. Waarom? We hebben nog nooit eens oprecht onze schuld en straf aanvaard. Om het echt te leren kennen, u donnesrijk. U vond het rechtvaardig, want ik heb uw wet geschonden. Maar dan zegt u bij mijn berouw. Hoor oh, hoe een boeteling pruik. En reinig mij van al mijn vuile zonde. Dan kon hij zelf niet meer. Dan komt hij met geen tekst en dan komt hij met geen vers. Dan kon hij met geen toestand. Dan kon hij nergens. Als alleen met het bloed des ons. En nu vinden we hier zo schoon mijn huts. Ach de weg. Naar de gemeenschap Gods is geopend. Want dan heeft God niets meer op ons tegen. Maar die gerechtigheid. Waarvan Jezus zegt zalig zijn ze die honger en dorsten Naar de gerechtigheid. En wanneer die gerechtigheid hun geschonken en toegerekend is geworden heeft God niets meer van de tijs. dan worden ze vrij verklaard en vrijgelaten de vrijgekochte des hier daarin openbaart zich wat die midden waar verworpen heeft en de beminnelijkheid van die dierbare borg maar tevens openbaart zich dat God met niets minder tevreden was en nu het gevaar mijn houders als wij nu tevreden kunnen zijn zonder die gerechtigheid en zonder behoefte aan die gerechtigheid als wij ermee tevreden. vinden als we nog met onze eigen gerechtigheid op de been zijn en met onze werkheiligheid ach houd die gedachten dat men in onze tijd een zo gemakkelijke Jezus aankomt te nemen een zo gemakkelijke Jezus krijgt het eigene. En mijn hulde is dan kan de duivel, die kan met een aangenomen Jezus nog een, een, een, een geestelijke blijdschap geven. Geestelijke blijdschap, ja. Dat men zelfs de gave der toekomende eeuw smaakt. Ach, dan kan het leger dat zeilt nog jubelen en zingen. Dan kan het nevelcalvaniste kan nog zingen en jubelen. En want ze hebben Jezus immers aangenomen. En je moet Jezus aannemen, want anders ben je het ongelooflijk. Maar die hem te nemen, die krijgen hem krijgen te nemen. Als een geschonkenen van een vader. Daarom mijn is dus het gewicht van dit onderwerp. Ten eerste tot onze rechtvaardigmaking. Dat door zijn opstanden, hij heeft door zijn opstanden de dood overwonnen. Of dat ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, konden deel maken. En hoe wordt die ongelachtig? Door het geloof. Het geloof krijgt die verworvene gerechtigheid aan te nemen. Waardoor ze voor God komen te staan. Al hadden ze nooit zonder gekend nog gedaan. Merk u niet mijn houders. Die gerechtigheid is er nu. Ach overdenk dat nu eens in ernst. Ook wanneer er nog onder ons mochten zijn. Die geloven en beleiden. Dat die gerechtigheid aan de ziel geopenbaard is. Moet u jezelf in uw slaap liggen. Met toen de heeren zich gaan openbaarden. Moet je eigen uur slaap ook Of zal de behoefte geboren worden. Een honger naar die gerechtigheid. Want in de uitgaande daad des geloos, Krijgt men behoefte. Om weer vrij voor God te zijn. Dat is dat onze schulden tussenuit is. En dat we weer in de gemeenschap Gods herstelt. Dan kan door die gerechtigheid. We gaan verder Ten andere zeiden we tot onze heilig maken. Wanneer hij zegt ten andere. opdat dat wij door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Waar ziet dat op? Op de wegneming van de smet der zon. Dat geschiet niet in een dag of in een week. Dat is voor het ganse leven. Maar we vinden hier uitdrukkelijk dat ten andere, dat wij door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. We zijn dus straks de breuk tussen God en onze ziel door onze schuld. En door onze smet onrein. Wat heeft Christus nu als hoofd van zijn gemeente en als hoofd van zijn ledenmaten? Schenkt hij zijn na en nieuw leven. Dat is het leven der heilig maken. Waar we enkele, enkele weken geleden. Uitvoerig bij stilgestaan hebben. Dus dat thans niet noodzakelijk is. Daarom vinden we ook. En u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waart in de zonde en misdaad. Want mijn levens. Het zaad der heiligmaking, de wortel der heiligmaking ligt in de levenmaking. Waardoor men niet alleen leert kennen de vergeving der zonde, maar ook een haat en een afkeer krijgen van de zonde. Het is niet de natuur des geloofs dat men heeft leren kennen de vergeving der zonde en men heeft geen behoefte. Aan de verbreking en de heerschappij. En de machterzon, dat wil zeggen. Dat ik in de zonde blijf zitten. Nee. Dan heeft Christus door zijn kracht verworven Een nieuw leven. Dat is een leven uit hem. Dat wil zeggen dat. We door het geloven met hem verenigd geworden zijn. Door die toegerekende gerechtigheid. Nu ons leven trekken uit ons hoofd. Wij weten alle wel dat een mens wanneer dat hij geen hoofd heeft kan hij niet leven. Hij kan wel leven zonder hand. Hij kan wel leven zonder voet. Hij kan wel leven soms met ene nier of met ene long. Maar hij kan zonder zijn hoofd niet leven. Nu wordt Christus het hoofd zijn er christen gemeen. En dat hoofd mijn heurders daar trekken de leden na haar leven uit. En dat begint dan in de levenmaking. Anders is levenmaking geleven maken, leven maken. We vind dat de apostel Paulus zegt in Efeze 2 vers 1. en u heeft hem mee de leven gemaakt, daar dood wordt in de zonde misdaad. Dat is een vrucht van de verworvene gerechtigheid, zodat hij hun dat nieuwe leven mee komt te delen. Dat nieuwe leven is een leven uit God, dat is een leven uit Christus. Dat is een leven dat krijgt een afkeer van de zonde. Dat krijgt een haat tegen de zonde. En krijgt een haat tegen zichzelf. Waarom? Omdat van in de rechtvaardigmaking wordt men ontslagen van de schuld en straf. Maar in de heiligmaking is een doorgaande straf. En mijn orders om het zo duidelijk mogelijk te maken. Dat leven dat zich trekt uit het hoofd, ach al is dat nog zo gering, maar het is een leven uit het hoofd zal zich in het leven openbaar. Waar dat in het leven niet openbaar komt, mijn heerders, is het er niet. Wanneer we hier dan vinden de gerechtigheid die ons heel maar kon maken en ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt opgewekt uit en de dood tot een nieuw leven bij de aanvang al in de levend maken, maar bij de voortgang bij de is het een gedurige opwekking waarom? ach, lees psalm 119 eens. dan kunt je daar dikwijls vinden dat de dichter bidt laat mijn ziel leven en in psalm 119 vers 88 begint hij nog geleven aan de ziel dat wil zeggen dat die man gedurig behoefte had om zijn leven te trekken uit de levensfontein en dat is Christus zodat in de heiligmaking zeggen is niet een ogenblik dat gezien maar dat is een levensles om steeds en gedurig ons leven te mogen trekken uit hem wat zo dodend en in oude mens dodend is die zijn leven niet trekt uit Christus als hoofd let goed op mijn heurde is die vervalt in geestelijke hoofdwaardheid in geestelijke waarin dan, wel die is een bekeerd mens en die moet als bekeerd mens nog geëerd worden. Maar wanneer we door wat we hier vinden. Dat we door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. En mijn is zat leven. Krijg het leven van een oude mens te vervoeren. Die oude mens die altijd op de troon wil klimmen. Die wordt door dat nieuwe leven ten onder gebracht. Dat is een doorgaande zaak tot de dood toe. Gelukkig. Als we daar hier in ons leven iets van mogen leren. En u heeft hem medelevend gemaakt. Daar gedood wordt in de zonde mis. En heeft u mede opgewekt. Wel uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet dat u het is godsgaaf. Uh, dus dat nieuwe leven moet zich openbaar, Niet in een zekere wettische vroomheid, Niet in een zekere wettische heiligheid. Want ach, mijn ouders, dan kunnen we elkaar zo makkelijk veroordelen. Ja. Dan gaan we in plaats van het leven trekken uit het hoofd. Gaan we nu mensen een beetje opknappen. En we vallen in een gebroken werkverwond. Dat is het ware leven niet. Dat we onze ziel kwellen. En dat we in de raam gaan. Nee, zegt hij, maar dat gelos maakte banden uweer onrechtvaardigheid. Dat kan door de kracht van Christus. Opgewekt tot een nieuw leven. Opgewekt tot een leven dat uit Christus is en nooit meer sterven kan. Anders zou Christus moeten sterven zodat dat nieuwe leven verzekerd ligt in het hoofd. Als Christus nog kon sterven. Zou dat nieuwe leven ook nog kunnen sterven. Maar omdat Christus dood geweest is. En zegt ik leef tot in alle eeuwigheid. Zal ook dat leven wat door zijn kruis in ons gewerkt wordt. Kan nooit meer sterven. Dat is al. Dit is het eeuwige leven. Dat ze U kennen, de enige en rechtvaardige God en Jezus Christus die Gij gezond heeft. Dus dat leven is in wezen onsterfelijk gelijk. En dat onze ziel, die van God ingeschapen is, onsterfelijk is. En eeuwig zal blijven leven. Zij ten eeuwige leven of ten eeuwige verder. Als ze ook dat nieuwe leven. Opgewekt zijnde door Christus. Is onsterfelijk en zal eeuwig leven. Dat het hier niet tot zijn volmaaktheid openbaart. De rechtvaardigmaking is volmaakt. Er is geen gebrek in. Die gerechtigheid ons toegerekend is volkomen. Maar dat nieuwe leven hebben we nodig. Gedurig en wij vernieuwen weer. Om ons leven uit ons hoofd te trekken. Uit de geloofsvereniging met ons hoofd. Kunt u het volgen? Mijn pink leeft omdat mijn hoofd leeft. Mijn hand leeft omdat mijn hoofd leeft. Dat ik die pink of die hand nu niet altijd gebruik en dat ik er altijd niet werkzaam mee ben, dat is geen bewijs dat hij niet leeft. Dat ook mijn hoeders in die recht van door de kracht, zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Dat het leven altijd niet even werkzaam is, is een tweede zaak. Daar gaan we het ook niet over uitwijzen. Vandaar het, het, dat wanneer het werkzaam is, is de geloofswerkzaam. En die geloofswerkzaamheid, die kan buiten het hoofd niet leven. Door het geloof kan men buiten in het hoofd niet leven. En dan wil ik hier nog zo laag even afdalen mijn hordes, wanneer Gods woord ontleert. Christus die heeft en die zegt, ik geef aan mijn schapen het even geleven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Dat had hij ze al gegeven toen die met haar omwandelde op aarde. Maar toen waren ze het zich niet zozeer bewust als toen Christus opgestaan is uit de doden. hun de gerechtigheid met medeweten voor Eigen haar toegerekend, hen toegereken, ze nu in een nieuw leven kwamen. Dat nieuwe leven, waarvan ze verzekerd zijn geworden op de peste dag door de heilige geest, dat dat leven uit Christus. Onsterfelijk, want, zegt de apostel Paulus. Uw leven is in Christus verborgen bij God. Dus een gedeelte van dat leven is in de hemel. En een gedeelte van het leven is en Een gedeelte van het leven is in ons hoofd. En een gedeelte van het leven is in ons hart. Nou kan het hoofd die boven het hart. En het hart kan die boven het hoofd. Zodat men eerbied gesproken. Christus een kerk niet kan missen. En door het leven kunnen zij Christus niet missen. Vandaar dat Paulus zegt, zo is uh, Christus is het leven is mijn Christus. En het sterven dat ik elke dag doet, is mijn gewin. En als hij straks gaat, sterven voor goed afleggen. Het leven is mijn Christus. Daarom zegt de apostel Paulus. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef. Leef ik door het geloof. des zons gods. Wel gelukzalig mijn ouders, Als we door de heilige geest. Dat nieuwe leven leren kennen, Dat leven mijn ouders, Weet je wat dat meebrengt? Ach, dat is de liefde. De, in de natuur kan hier veel liefde wezen we zeiden vanmorgen immers nog uh, huwelijksliefde vriendenliefde en uh, kinderliefde enzovoorts uh, maar dat is een natuurlijke liefde en uh, die heeft ook behoefte aan gemeenschap en uh, recht en geaard huwelijk uh, die hebben een behoefte aan elkaar, als gemeenschap. En kunnen niet lang buiten elkaar leven. Want de man, de vrouw die leeft door de man. En de man leeft voor de vrouw. En mijn hoeders, nu is nu Christus ons hoofd. En nu is het altijd niet zo dat de man en de vrouw bij elkaar zijn. Maar in wezen, mijn hoort, zijn ze één. En nu is Christus het hoofd van zijn gemeente. En in Christus zijn ze één. En waar is dat? Waar bestaat in de liefde. Dat is een leven, mijn houders, dat de liefde meebrengt. Welke liefde? Ach, dat leert ons de Heer Jezus zelfs. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij met elkaar de lief hebt gelijk en wij zeker lief gehad hebben. Hierin is de liefde dat we zijn geboogd te bewaren. En mijn hoort, is, dan mag je alles haten. Namelijk de zonde. Dan mag je de zonde haten. Maar in wezen geldt het er nog van. Zegen ze die u vervloeken. Doe wel bij degene die u haten. En bid voor uw vijanden. En u komt in dat leven wel eens openbaar. Hoe weinig leven of dat er is. Dat is uit geloofsvereniging met Christus. Dat we dikwijls op ons eigen kunnen leven. Want dat nieuwe leven. Gelijk zich van een kind dat ontwikkeld. En de stem van de vader en de moeder. En behoefte krijgt aan gemeenschap om gepakt te worden. Om getroeteld te worden. Ach, daarom worden ze nog genoemd troetelkinderen. En zo is dat leven een voortgaande zaak in de weg de heiligheid. Gelukkig. we er iets van in ons leven mogen leren. Ach mijn levens. Dan vinden we de grootste vijand bij onszelf. En dat is die oude mens. Ja. Vinden we de grootste vijand bij onszelf. Die oude mens. Die altijd maar op de troon wil klimmen. En als God het toeliet, dan door de Satan, dan zou hij dat nieuwe leven nog doen, Maar dat kan niet. Nee. Daarom wordt men een tweemens. En een gelukkig die het mag leren kennen. Een tweemens te zijn. Die die geestelijke scheikunde mag hebben. Een nieuwe mens te zijn die naar God geschapen is. In Christus Jezus tot goede werken en een oude mens die nergens voor deugd dat is voor grap maar ten laatste en nog even zeiden we niet alleen de heiligmaking, maar ook vinden we de heerlijkmaking. wanneer dat hij hier zegt ten derde is onze opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding ach Mijne houders, hier kunnen we geen woorden voor vinden. Om uit te drukken de diepte en de grootte van wat Christus verworven heeft. Eerst zeggen we de vrede met God. Vrede in de conscientie. Het nieuwe leven gebracht hebben. En nu is zijn opstanding een zeker pand van onze zalige opstanding wanneer zal die geschieden? ach het is uh, voor het vlees niet te bevatten en niet te begrijpen maar van de week nog op het graf en dan hoor je dan leggen er twee of drie op elkaar als je in de steden komt uh, dan hebben we gezien dat er vijf op elkaar en tegen elkaar aangestaald worden uh, dat is het laatste van de mens het graf. Uh, dat verteert. Het is gebeurd hier op het graf. Het oude graf. Dat er gestaan heb op het graf. Waar vijftien jaar tevoren een ander begraven was. Dus weer open, een open graf. Daar een ander in geweest was die we ook begraven hadden. Dus wellicht op het stof van zo iemand gestaan. En nu is het voor het verstand niet te bevatten En niet te begrijpen. Dat God waakt over dat hoopje stof. En het is een eigenschap van het zaligmakend geloof. Daar Christus dood geweest is. En opgestaan is uit de dood om nooit meer te sterven. En krijgen ze te geloven. Dat hij als een pand die zegt. Ik ben dood geweest en ik leef toch in alle eeuwigheid dat hij nu voor zijn kerk verworven heeft. dat al is het dat ze tot stof verbrand zijn geworden in de tijd van de vervolging en waar men nog geweest is dat men op het water wierp. en ik hoorde kort geleden nog van iemand die zich heeft laten verbranden en met een vliegmachine op de oceaan zijn stof uitgestrooid had met andere woorden, God kan me daar niet mee krijgen. Waarin men loogend de almacht van wat? Daarom begint onze geloofsbeleidenis. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper, heren des hemels en der aarde, die uit het niet geroepen hebt, deze wereldboom. Die geroepen heeft de zon, de maan, de sterren die er niet waren. Die geroepen heeft de zeeën met haar vissen. En de aarde met haar vee. En de hemel, of de hemel met de vogelen. De wolken wolkenhemel. Nou, die God, die alle dingen roept in die zijn, alsof ze waren. Zouden we dan die God uh, moeten gaan twijfelen in de opstanding der doden? Nee, mijn hoordes bevinden nog in de openbaring. Daar Johannes die Sachsen staan, klein en groot voor God. En dan wordt hier genoemd over de opstanding. Maar nu zegt hij een zalige opstanding. Een opstanding tot heerlijk maken, een opstanding om gelijk Christus opgestaan is. En die een onsterfelijk en een onverderfelijk lichaam gedaan heeft. Om dan onsterfelijk en onverderfelijk het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig te zijn. Dat zal een wonder, te, een wonder zijn. Het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zijn. Want Christus heeft onze menselijke natuur aangenomen. En die heeft een verheerlijk lichaam gekregen. Zodanig dat hij, wanneer hij opgestaan was, dan op deze plaats was. En dan was hij weer verdwenen. Openbaar bij zich op een andere plaats. Zo zal het heerlijk lichaam, daarom vinden we nog. Dan de heilige hem tegemoet gevoerd zullen worden in de lucht. Wat wil dat zeggen? Ach, ze zitten niet meer aan het aardse. Aan het vlees, aan de wereld. Nee, mijn leugens, Ze zullen opstaan tot eeuwige zaligheid. Daarom zegt u. En tot pan, zeker pan. Een pand verzekert dat we op zullen staan, tot een zalige opstamming. En hier zeg ik, ben ik niet bekwaam, om hierover uit te wijden, wat dat zal zijn. Een zalige opstamming. Wat zal dat inhouden? Dat we met hetzelfde lichaam zullen opstaan, Maar een geestelijk lichaam, dat geen spijs en geen drank meer nodig heeft. Je moet niet denken, mijn hoeders, als er straks zal zijn, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, dat daar meer spijs en drank zal zijn die gegeten moet worden. Dat daar een maag zal zijn die het eten moet verteren. Dan waar ingelangen moeten zijn die het uit moeten werpen. Dat zal, want dan is de was lichter niet volmaakt dat Christus toen hij hier op aarde was, nog een paar keertjes gegeten was, was omdat hij nog niet tot de volkomenheid, wanneer dat hij straks ten hemel zou Maar daar zal in de heerlijkheid en in de zaligheid niet meer gegeten worden. Daar zal de spijs wezen, het genieten van God. Daar zal de drank wezen... Het genieten van Christus. daar zal het vermaak wezen. Door den heilige geest. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. O, wat zal dat eens zijn. Als de dag naar opstanding aan zal breken. En ze dan niet te zwaar zijn om aan de aarde te blijven. Maar ook varen gelijk en hem tegemoet gevoerd te worden. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig God. Ach, wat heeft Christus toch niet verworven? Ja. Je kunt gij nu indenken dat ik wanneer ik hier voor deze stof sta, dat ik me zo onbekwaam gevoeld om de rijke inhoud van dit onderwerp u te prediken. De vergeving zonde, dat de zaak tussen God en onze ziel weer is. De levendmaking dat we geheiligd zouden worden. Ons leven trekken uit ons hoofd. En de heerlijk maken om straks onsterfelijk en onverderfelijk opgewekt te worden. Want we zijn hier in het lichaam onderworpen. handel enden. Armoede, pijn en smart en sterfelijk, maar dan onsterfelijk en onverderfelijk. O mijn herders, wat zal dat eens weg? Om dan met de dichter van Psalm 16 te zingen, Gij maakt, eerlang, mijn levenspad bekend, waarvan in de het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid heen van het zalig hemel leven zal eeuwig uw rechter aan mij geven. Benoemde u het zesde of laatste vers van Psalm 89. naar de eeuwigheid ik moet hier een ernstig woord aan toevoegen in de eerste plaats wanneer de breuk tussen God en onze ziel hier niet hersteld wordt zal het straks een eeuwige breuk wezen en die zal na de dood niet meer hersteld kunnen worden en wat zal dat wezen, mijn God, want dan zullen we onderworpen zijn. Den toren Gods en de wet zal ons nooit meer vrij laten, maar eeuwig vervloeken. Och, als er is ernstig over nadacht, Mijn God, wat we toch onderworpen zijn, als die breuk niet hersteld zal worden. O, dat God het nog op uw ziel zou binden, om geen galioos gestalte aan te nemen, en je het niet aan te trekken, want straks valt die laatste beslissing. En in plaats dat men dan het leven, zou men de eeuwige dood aan moeten doen. Een eeuwige dood aan moeten doen, nooit meer leven. Wel te blijven leven en toch het leven te hebben, maar eeuwige haat, eeuwige vijandschap, eeuwige vervloeking onderworpen zijn. Onherstelbaar voor En dan in de derde plaats zal ons stof opgewekt worden. En dan zal ons lichaam een eeuwig afgrijzen wezen. Och, ik ben genoodzaakt, de ernst daarvan even op uw ziel te brengen. Men kan zich hier oppronken, maar daar zal men alle vlees een eeuwige afgrijzing Oh, O, wat zou dat toch zijn, als men onbekeerd moet gaan sterven? Geen God, geen leven en een eeuwige afgrijzing. Eeuwige lichaamsmacht, eeuwige zielswroeging en eeuwig Godstor. Christus Jezus die hebt in de duisternis geroepen. Mijn God, mijn God waarom heb je mij verlaat? Als we in de ramszaligheid nog zouden kunnen roepen mijn God was de hel geen hel. Als men in de ramszaligheid nog smart kon hebben over de zonde dan was de hel geen hel. Maar dat is er niet eens. Ach Godbind, de ernst daarvan op onze harten. We reizen naar de eeuwigheid. En als we daar niets van willen kennen. Maar zie nu hier tegenover staat wat God wel heeft gedaan. Ach, die heeft zijn zoon als naar de hel gezongen. Die heeft hem doen kennen de breuk die de lach van God verlaat. Die heeft zijn lichaam gesteld. Dat wanneer dat we hem aanzagen was er geen begeerte aan. Dat hem, hij was veracht en niet geacht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Een spot en een smaak. Ja. Zo heeft Christus de schuld gedragen, Den toren gods getraagd. En heeft aan het der schande zijn leven gegeven. Het vreselijkste sterven Want mijn ouders die gestorven zijn op de brandstapel, zijn nog door genade, mogen staan. Maar bij Christus was hier geen genade. Maar was alleen God storm. En Gods graamschap bevredigt in het straffen van de zonde. En nu vinden we hier dat de zonde afgestraft zijn geworden. En God bevredigt. De poort van de hemel is op. De weg tot de zaligheid is gebaan. Het nieuwe leven is verworpen. En de eeuwige heerlijkheid, daar is Christus op. Om straks een kerk, want hij zal niet rusten. Voor en alleen dat de laatste zal ingezameld zijn. Of de laatste zal geboren zijn. En wanneer de laatste geboren zal zijn. Die de vrucht van de nuttigheid van zijn opstanding zal mogen leren kennen. Dan zal daar straks het einde zijn. En of die oordeels dan een jaar of een eeuw zal duren. Nee, mijn geordes, daar is geen tijd meer. Er haalt de tijd op. Daarom als er in de hemel nog een klok was. Dan zal de hemel geen hemel wezen. Maar dan gaf hij nog tijd aan. En als er in de hel nog een klok was. Zal het nog verademing wezen. Want er geeft u nog tijd. Maar er zal geen tijd meer zijn. O oh, wanneer er nog zijn zou Dat die gerechtigheid u gepredigt. En je mocht zo leren kennen. Dat je de behoefte krijgt aan die gerechtigheid. Want ze is er. Dan mag je mee naar huis nemen heren. Ik heb gehoord dat er een verworvene gerechtigheid is door uw dood verworven ach schenk mij niet, waar uw gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden zelfs voor het heidendom tentoog is. zitten er nog onder ons die daar iets van hebben leren kennen dat het in de praktijk van ons leven openbaar wordt dat onze lust en vermaak zou zijn ons leven te trekken en hier een weinigje zijn beeld gelijkvormig te mogen worden. In het leven te trekken uit ons hoofd. Al dat het hoofd zal de huldigen. En herkennen we steken het hoofd omhoog. En hebt u die, die genade in bewustzijn verhield. Ach wat een troost. Wat een troost. Dat waar ons toch ook heen zou zijn. Alleen eens zullen ze opgewekt worden uit het stof om dan onsterfelijkheid en onverderfelijkheid aan te doen om dan eeuwig bij God te mogen zijn en eeuwig in de gemeenschap van de die enige God zalig te zijn tot in eeuwigheid als het niet een eeuwige zaligheid was was de zaligheid niet volkomen maar dan nou zal ze volkomen zijn omdat ze eeuwig is wat dan stof zal wezen om die God uit zijn werken eeuwig te loven, te prijzen en verzadigd te mogen worden tot in eeuwigheid. De Heere, zegenen zijn woord om Jezus willen. Amen. Heren, u mag de Heere, u mocht de naprediker nog zijn. U mocht het nog heiligen aan ons aller Opdat die gerechtigheid gekend, gezocht, dat leven genoten en de verwachting van de opstanden, ten eeuwige leven. Heer, gij zult het nog kunnen zingen. Verre het zondige wat ons aangekweekt hebben. Gaat in verzorging met een ieder van ons, tot de plaats onze woning en verhoor ons nog, ter oorzaken van de eer uw naams. Om Jezus willen amen. Onze slotsen zijn zij het achtste vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt eerder toegebracht. Wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 89.